Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Zweedse extremist zou vijf jaar geleden een aanslag hebben willen plegen... op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Hij zou van plan zijn geweest om mensen te vergiftigen... en om het stroomnetwerk in Nederland plat te leggen, schrijft het Parool. In zijn huis werden ook spullen gevonden om explosieven mee te maken. Nu is duidelijk dat de veiligheidsdienst van Luxemburg die aanslag heeft kunnen voorkomen. Tegen de man van 23 is in Luxemburg 12 jaar cel geëist. Opvallend is dat het Nederlands Openbaar Ministerie zegt dat ze van niks weten... Thank <laughs> you. Nederland gaat met een flinke smak geld bijdragen aan Patriot-luchtverdedigingssystemen voor Oekraïne. Dat maakt de demissionair defensieminister Brekelmans bekend. De wapensystemen kunnen de druk op Rusland behoorlijk opvoeren, denkt oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Een van de weinige middelen die Poetin nog over heeft, is zeg maar een soort terreurcampagne van uit de lucht tegen Oekraïne. En niet alleen militaire doelen en ook burgerdoelen. Ja, dan moet je daar wat tegen doen. En als je daar wat tegen kunt doen en je haalt de effectiviteit, van dat haal je weg bij de Russen, dan heeft het wel degelijk effect op het slagveld. De Patriots kunnen de raketten die de Russen afschieten onderscheppen. De systemen worden trouwens niet gebruikt voor het neerhalen van drones. Daar zijn ze te duur voor. En stel je ziet een busje op een parkeerplaats waar vaten drugsafval in staan. Zou je dan de politie bellen? Nou, daar was de politie zelf in Overijssel en Gelderland ook wel benieuwd naar. En daarom hebben ze een lokbus neergezet. In het busje zie je bijvoorbeeld blauwe vaten, witte overal, blauwe handschoentjes... Het kunnen allemaal signalen zijn van criminele activiteiten bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld een drugslab of een plek waar drugsafval van een lab wordt gedumpt. Zou je de telefoon pakken? Uh, misschien wel. Ja, u zegt misschien. Wat zou de twijfel zijn? Uh, als het voorbij zou rijden het zou niet zo opvallen dan had ik denk ik niks gezegd. Ja, en dat zeggen de meeste mensen. In vijf dagen tijd is er maar één keer over gebeld met de politie. Die roept op om ook bij twijfel toch de politie te bellen of mailt misdaad anoniem. Dan heb ik het weer voor je. De dag begint op de meeste plekken droog. In de loop van de dag steeds meer buien. Vooral in het oosten dan ook kans op onweer. En het wordt zo'n 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Ja. Yeah. I'm to complain about I'm gonna jump That one was living How am I gonna get through?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 ZFM, dit is het van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mathieu van der Poel verlaat de Tour de France vanwege een longontsteking. Van der Poel kampte de afgelopen dagen al met een verkoudheid. Gisteren op de rustdag verergerde zijn klachten en vandaag stapt hij er dus uit. Het aantal doden als gevolg van de crash van een militair vliegtuig op een school in Bangladesh gisteren is opgelopen tot minstens 27. Onder hen zijn 25 kinderen. Het toestel was net opgestegen toen het zich in de zijkant van het schoolgebouw boorde. En de Luxemburgse veiligheidsdiensten hebben begin 2020 plannen ontdekt... voor een terroristische aanslag op het Eurovisie Songfestival dat jaar in Rotterdam. Tegen de verdachte, een Zweedse man die in Luxemburg woont... werd deze maand 12 jaar cel geëist, ook voor andere delicten. Het weer, vanochtend nog talrijke buien, vanmiddag vaker droog... en nu en dan zon bij 20, 22 graden. Dit is ZFM.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 Dat wij, dat zijn we, droomen allemaal van de anderen. We droomen allemaal dat wij, dat zijn we, allemaal van de wilde handen. We dromen dan dat ze van.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 allemaal van de anderen, we dromen allemaal dat wij dat zijn, we allemaal van de wilde handen, we dromen dan dat ze van ons zijn. No New Year's Day to set. This night No autumn breeze No falling leaves Not even time For birds to fly To southern sky, No Libra sun No hot.